Emmanuel, Emmanuel. Zijn zijn. We gaan door met het de tweede deel van Daniel 9. En de vorige keer zei ik, Daniel is de meest belangrijke boodschap... Van de hele Bijbel. Alles draait naar mijn inziens om Daniel 9. Wilt u vandaag iets nieuws horen? Wilt u heel, iets heel belangrijks horen wat u nog nooit gehoord heeft? Wil ik eerst een afspraak met u maken. Als u vragen hebt, schrijf het op. Want u gaat nieuwe dingen horen vandaag. En mocht u toch met uw oren klapperen. Geef niet, blijf rustig doorklapperen. Na de dienst kunt u bij me komen en een vraag stellen. Het is nog steeds een introductie. Ik heb vorige week een klein foutje gemaakt. Yeshua die was niet 30 dagen bezig om zijn discipelen de boodschap van het Koninkrijk te verkondigen na zijn opstanding, hij was 40 dagen bezig. En daarna ging hij naar de hemel. Vorige week hadden we het over Daniel, het gebed van Daniel. Daarna kwam Gabriel en die gaf antwoord op het gebed van Daniel. En de kern van. De boodschap van Gabriel is dat hij de betekenis van het antwoord moest begrijpen. En daarna, in hoofdstuk 10, 9, sloot hij het boek, hij verzegelde het geboek, tot het einde der tijd en werd weer geopend. En wij leven, we hebben het al een paar keer gehoord vandaag, we leven aan het einde van deze tijd. Voor de komst van Yeshua. En vandaag de dag gaat heel veel. Geopenbaard worden door de geest van God. door zijn kinderen. En ik weet zeker dat u dat ook ervaart. We beginnen met een gebed. Ik noem het gebed op. Dat is Zacharias 10, vers 6. Ik, Jawel, zal het huis van Juda versterken. We hebben gesproken over het koninkrijk van Juda. Het zuidelijke koninkrijk. En het huis van Jozef, Israël of Evrin, de jongste zoon van Jozef, zal ik verlossen. Dat is vanochtend ook al gezegd. Het huis Israël of Evrin komt uit de volkeren. Die zal Jahweh verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want ik heb mij over hem ontfermd. Zij zullen zijn zoals ik hen. Niet verstoten had. Dus we zitten nu in een tijd waarbij Evreem terugkomt. Salomo heeft het hele volk Israël tot uh, in verleiding gebracht om afgoden te dienen en daarop werd het volk doormidden gesneden. Ik ben immers Jawe, hun Elohim, en ik zal hen verhoren. Dat is een profetie van Zacharias die vandaag de dag in vervulling gaat. En u bent daar getuige van. Want Yahweh heeft u persoonlijk in uw hart geroepen om terug te gaan naar de Torah. Terug te gaan naar zijn verbond. Waarom niet? Amen. Dat is heel belangrijk. We springen naar Daniel, vers 22. Ik hou uw Bijbel bij de hand. Want niet alle teksten staan op de sheet. En zoals u weet, Handelingen 17, vers 10. De Berianen controleerden of alles wel zo is. Wat er gezegd wordt. En dat moet u ook doen. Dat doe ik ook. Controleer alles met de schrift. Dat is de enige houvast. 22. En hij, Gabriel, begon mij te onderwijzen. En sprak met mij. Hij zei, Daniel, ik ben nu erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Als Gabriel langskomt, dan is Gabriel de boodschapper om de Messias te verkondigen. Dat is wat je even vast moet houden. En er staat dat Daniel, en dus wij ook, het moeten begrijpen. We moeten gaan begrijpen wat de boodschap, wat Gabriel nu gaat zeggen tegen Daniel. Dat moeten we heel goed doorzien. Het is zo belangrijk, want juist Daniel 9 wordt vandaag de dag gebruikt om heel het volk, iedereen die gelooft, te misleiden. Daniel 9 is, is gebruikt om bijvoorbeeld uh, de komst van de antichrist te verkondigen... Uh, te zeggen dat er nog zeven jaar is aan het einde van de tijd. Om te zeggen dat de staat Israël een verbond sluit met de vijand. Dat halen ze allemaal uit Daniel. Maar het staat er niet. Het staat nergens in Daniel. En waarom is dat? Om ons op een verkeerde pad te leiden. En we moeten de woorden van Gabriel goed begrijpen. De boodschap is zo belangrijk. Wat hier staat en de goede bijbelstudent hebben gezegd... Daniel is de backbone van alle profetieën. Dus de ruggengraat van alle profetieën is op Daniel 9 geënt. Vers 23. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Voor een tweede keer, begrijp dan dit woord en krijg inzicht. Voor de tweede keer zegt Gabriel, mensen begrijp wat er nu gaat komen. En krijg ook inzicht, je moet het ook zien. De boodschap van Gabriel moet je zien en voor de tweede keer zegt Gabriel, Daniel begrijp dit wat er nu gaat komen. En als u nog weet, waar ging de smeekbede ook weer over van Daniel? Even terug. Waar had hij voor gebeden? Het allereerste was, zei Daniel zei: Vader, u houdt zich aan uw verbond. U zult zich daar niet van afwijken. Dat is het eerste wat Daniel zei. Daarna beleidde die zonde, hij was in zak en as. En we hebben niet geluisterd, we hebben niet gehoord... en we hebben niet gedaan wat u zei. En hij bad voor hen die dichtbij waren, dat is het huis Juda, want Daniel was lid van het huis Juda. En hij bad voor hen die ver weg waren. Dat is het huis Israël, Efrim. En hij bad voor heel Israël, ook voor hen die ver weg waren. En wat zei Daniel, er was een vloek over hen gekomen. Doordat ze ongehoorzaam waren geweest. Ze hadden de geboden, de instructies van de Torah niet opgevolgd. Ze hebben geluisterd naar Salomo. Dat was verkeerd. Ze hebben de verkeerde wegsijzen ingegaan. En daardoor kwam uit Deuteronomium 27 de vloek over hen. En Daniel zegt, wij zijn als volk totaal verwoest. Het volk was verwoest. Zo, so, Daniel bad voor een oplossing. Doordat zij de geboden in de steek hadden gelaten, was het verbond verbroken. Jawer kon niets anders doen dan de clausule van het verbond in werking te laten stellen. Je moet heel goed begrijpen, het verbond, Genesis 15, daarin staan de beloften. En als je leest in de Bijbel, waar overal waar je beloften leest dat verwijst naar het verbond. En het verbond kunt u zien als een akte of als een polis. En naast het verbond heeft u de regels, de clausule. En die clausule, dat zijn de Torah-instructies die aan Mozes gegeven is... 430 jaar later, nadat Abraham het verbond gekregen had. En die twee horen bij elkaar... Er is een verschil, het verbond en de clausule, dat zijn de regels. Als u een, een ziektepolis heeft, dat is de akte, en daarnaast heeft u regels en eventueel aanvullende regels. Nou, Dat zie je ook in de Bijbel, Mozes kreeg de regels en later in Deuteronomium, de laatste boek van, kreeg hij aanvullende regels. Bovenop de regels die hij kreeg bij de berg Horeb in het begin. Dat ze Sinaï binnenkwamen uit Egypte. Aanvullende regels. Dus je hebt regels en je hebt het verbond. En die twee horen bij elkaar. Als je de regels verbreekt. Gaat de clausule van de regels in werking. In dit geval de vloek. En het verbond is verbroken. En exact zo is het ook in Genesis. Met uh, Adam. Ja, wij zijn. Toen Adam in het hof werd geplaatst... het allereerste wat Adam te horen kreeg... waren de regels van het hof. Of de regels van het toenmalige koninkrijk. En de regels waren... van alle bomen mag je eten... behalve van deze boom. Als je van deze boom eet... zult gij voorzeker sterven. Zo, de belofte van het verbond van Adam... was eeuwig leven... Ja, dat is de belofte. eeuwig leven. Adam en Eva zondigden. De clausule ging in werking. En daardoor stierven ze. Dat is heel eenvoudig hoe een verbond en de regels in elkaar zitten. Ja, de regels, de regels waren verbroken. De vloek was over het volk gekomen. Dus er moest een antwoord komen voor de vloek. Zodat de zonde wegging. En de vloek wegging. En er moest een antwoord komen voor het verbond. Dat het verbond weer hersteld wordt. Ja, twee dingen. Natuurlijk ook het volk dat gescheiden was, dat komt, moet weer bij elkaar komen. Het volk, het zuidelijke koninkrijk Juda en het noordelijke koninkrijk Israël... moest weer bij elkaar komen. Eén volk, hebben we vanochtend gehoord van de broeder. Eén volk, één herder, één heer, één koninkrijk. Vers 24. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om, punt 1, de overtredingen te beëindigen. Zie je dat? Daar, daar zie je dat de toreninstructies de, de, de overtredingen dat ze gaan hebben te beëindigen. De zonde te verzegelen. De ongerechtigheid te verzoenen. Nou, ik heb dat even puntsgewijs gegeven. Samengevoegd, A1, A2 en A3. Deze drie punten hebben te maken met de regels van het verbond. Dus we hebben de regels overtreden en de vloek is overheen, daar overheen gekomen. En daarvan moest, de, moest dat beëindigd worden. De, de zonde moest beëindigd worden, verzegeld en de ongerechtigheid moest verzoend worden. Dus de eerste fase is de verzoening. De verzoening, de terug. Komst naar de Vader. En we weten natuurlijk dat dat gebeurt via Yeshua. Verder zijn nog drie punten om de eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. En als het over eeuwige gerechtigheid, dan heeft dat te maken met verbond. De regels die eeuwig zijn straks in het Nieuwe Koninkrijk, het Duitsjaar Vrederijk, gelden die regels nog steeds. En dan zien we dat in eeuwigheid. Om visioen en profeet te verzegelen. Dit staat vast, alle visioenen en wat de profeten gesproken hebben in het woord, dat staat vast. Daar kunnen we niets meer aan veranderen. En om de heiligheid van heiligheden te salven. Is wat moeilijk. Je zou kunnen zeggen, dat is de tempel. Maar in het tweede testament leren we, jij bent een tempel. En je zal straks gaan zien, de heiligheid waar God woont, is onder de mensen. Is bij de mensen, is in de mensen. De heiligheid, wij zijn de nieuwe tempel. En God zal daar middenin wonen. Zo, er zijn zes punten. De eerste drie punten betrekking op de regels. En de laatste drie punten betrekking op het verbond. Dan ga ik meer focussen op het tweede gedeelte. Want ik geloof dat iedereen wel weet dat Yeshua gestorven is voor uw zonde. En dat de vloek ook aan het kruis genageld is. Want hij die aan het kruis genageld is, is een vloek geworden voor ons. En zo hebben wij verzoening ontvangen... En we kunnen teruggaan en opnieuw de Torah toepassen in ons leven. En opnieuw gaan wandelen volgens de weg die Yahweh gegeven heeft. Maar wat velen heel veel niet weten, is het tweede gedeelte. Het herstel van het verbond. U moet weten en begrijpen. Dan heb je Gabriel weer voor de derde keer, zegt hij, Begrijpen. En nu moeten we het ook nog weten. En we moeten het begrijpen. En een tweede keer we moeten we het zien. Klik en klaar. En we moeten het nu ook weten. Wat Gabriel nu gaat zeggen is vast. En het is bepaald. In de vorige les staat het. De 70 weken zijn bepaald. En het is van week 1 tot jaarweek 70. En je kan niet de laatste week eraf halen en ergens in de toekomst zetten. Het is onbijbels, er is geen enkele voorbeeld die dat ook geeft. 70 weken zijn bepaald en dat is vast, dat is een vaste tijd. Ik ga niet in op jaartallen, misschien één, maar uh, het begon op het moment toen de tempel herbouwd werd en vandaar werd geteld. Eerst zeven weken. Toen was de tempel volledig herbouwd, toen 69 weken, en dan was de Messias werd bekend gemaakt, zoals sommigen zo lezen, en dan hadden we nog een week over, die aansluitend is, en in die ene, die laatste 70ste week, die is belangrijk. Maar dit is allemaal geschiedenis, is gebeurd, maar we weten niet wat er precies gebeurd is. Sommigen van u wel. Vanaf de tijd dat het Woord uitgaat om te laten terugkeren. En om Jeruzalem te bouwen. Er zijn drie fases geweest dat het, volk, nee, Juda, dat het huis Juda vanuit Babylon teruggegaan is naar Israël. En naar de stad Jeruzalem om Jeruzalem te herbouwen en uh, de tempel te bouwen. En een van die drie, dat is waarschijnlijk het moment dat de muren rondom Jeruzalem werd gebouwd. Vanaf dat moment ging die 70 weken van start. Om Jeruzalem te bouwen tot op Messias. De vorst verstrijken er zeven jaarweken en 62 jaarweken. Nou, een jaarweek is zeven jaar, totaal... 7 plus 62, 69 jaarweken, spreken we over ongeveer 483 jaar. Vanaf het moment dat de muren rondom Jeruzalem gebouwd werden. Vanaf dat moment kunnen we rekenen. En op dat moment wordt de Messias bekendgemaakt. Ik heb dat uitgerekend, dus ongeveer in het jaar 27 na Christus. En u kunt dat herberekenen. Aan de hand van Lucas, er is een keizer in Rome en, u kunt, en die is in het hetzelfde jaar werd hij keizer en u kunt terugrekenen en dan komt hij ook op 27 uit. En er is nog een derde berekening, als u de Herodes neemt, de geboorte van Jezus, in de geschiedenis kunt u zien waar Herodes geboren is en u telt, komt u ook uit op 27, na Christus. Dus dat is het moment dat de Messias niet geboren is... maar dat hij bekend wordt gemaakt. <kijkt> Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden... maar wel in benauwde tijden. Dus tot en met vandaag, hè, men probeert uh, de tempel te bouwen... Of de, men, men zit nog steeds onder druk. En ik denk wel dat het aan het einde toe zal gaan. Maar in die tijd, en zelfs ook in de tijd van Yeshua zelf... was daar een benauwde tijd... Ze zaten onder het beheer van Rome. En in deze tijd dat Daniel dit kreeg, was dat Nebuchadnezzar. Nee, dit was al aan het einde dat hij dit kreeg. Daniel moet ongeveer 83, 85 jaar oud zijn. Dat hij deze visioen kreeg. Vers 26. Na 62 weken, verwijs ik naar de vorige vers... We zitten nu in de zeventigste week. Halverwege de week van de zeventigste zal de Messias gedood worden. Ik ga even terug naar de vorige. De Messias wordt bekendgemaakt. Wanneer? Toen hij kwam om gedoopt te worden door Johannes de Doper. En Johannes zei, ik zal u dopen met water, maar hij die na mij komt zal u dopen met geest en met vuur. En op het moment dat Yeshua gedoopt werd, steeg hij op uit het water, de hemel ging open en de stem van Yahweh kwam naar beneden. Dit is mijn zoon, dit is mijn geliefde, hoor naar hem. In hem heb ik mij wel behaagd. Op dat moment werd de Messias, de zoon van Yahweh... persoonlijk bekendgemaakt door de stem die Yahweh gaf. En de geest daalde neer in de vorm van een duif en die zat op hem. Op dat moment is de Messias bekend. En op dat moment begon Yeshua ook in zijn bediening. En dan zegt hij... De geest des heren is op mij gekomen omdat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. Om aan gebondenen vrij te maken. Ja. Ziekte genezen. En om te verkondigen het aangename jaar des heren. Ik denk dat dat het jaar is van een aangename jaar. Omdat hij dat zelf zegt. En een aangename jaar is een shabbatjaar, sabbatjaar. Om de 50 jaar hebben we een Sabbatjaar. En dan kun je ook uitrekenen hoe of wat. Dan begint de 70ste week. Dus na de 62 en de 7 weken. Na 62 weken, verwijzing naar halverwege de week van de 70ste. zal de Messias gedood worden. Zegt de NBG, of nee, de Groot Nieuwsbijbelvertaling. NBV, nieuwe bijvertaling, ja. die zegt vermoord, zal de Messias worden vermoord. En de NBG zegt, zal de Messias worden afgesneden. De herziende statenvertaling zegt, de Messias zal worden uitgeroeid. Maar wat is het nu? Naar mijn inziens is het onmogelijk om één werkwoord dat in de Hebreeuw staat... Verschillende vertalingen te geven. En ik weet wel dat de vertalers het goed bedoeld hebben. Zonder meer. Maar het kan nooit hetzelfde betekenen. Vermoord is heel wat anders dan afgesneden. Uitgeroeid is ook heel wat anders. Maar hij zal gedood worden. Of hij zal afgesneden worden. Het zal niet voor hemzelf zijn. Dat is heel belangrijk. Dus het, wat, er, wat er ook gebeurt met Yeshua... of met... nee, sorry, ik moet eigenlijk zeggen... met de Messias... het is niet voor hemzelf. Voor wie is het dan wel? Voor het... heel het volk Israël. Het verbondsvolk. Want het is het antwoord... ...op hetgeen wat Daniel bidt. En als je bidt voor een brood... ...zal vader je geen steen geven. Daniel bidt en hij weet wat hij doet. En op dat moment was de antwoord al gegeven. Alleen het moest gebracht worden via Gabriel. En de antwoorden zijn allemaal antwoorden... ...die het gebed bedekt. Het is een antwoord op het gebed... Lieve mensen, blijf in de context. Ga er niet vanaf. Ga niet een aparte studie maken van één onderwerp. Het is een contextgeheel. Het is een gebed en het is een antwoord. En het antwoord is dat de Messias gesneden wordt. En eigenlijk staat, is dat ook verkeerd. Het evangelie van het koninkrijk is als een schat verborgen in een akker en iemand vond die schat en hij ging heen, verkocht alles wat hij heeft, ging terug, kocht die akker en wat deed hij? Hij ging graven. Graven in de akker van God. Wat is de akker van God? Dit is de akker. Ja, hierin graaft vind je het koninkrijk van God. Wat gaan we doen? We gaan graven, we moeten door verschillende lagen heen, door het Engelse vertaling, door de Nederlandse vertaling, Engelse vertaling en komen naar het Hebreeuws. Naar de oorsprong van wat er staat. Ik heb daar nog even de Engelse vertaling van 26. And after three score and two weeks shall Messiah be cut off. But not for himself. Bijna één op één met het Nederlands. Maar wat zegt het Hebreeuws? Nou, u weet waarschijnlijk wel dat Hebreeuws geen lidwoorden kent. Hebreeuws kent geen lidwoorden. Dus uh, om te vertalen vanuit Hebreeuws hebben de vertalers woorden toegevoegd. Veel als je toevoegingen van lidwoorden. Maar in de oorsprong bestaat er geen Lid worden. Nou, nu moet u uzelf overgeven aan de roebach van Yahweh... om hem de kans te geven het woord van God in je hart te laten schrijven. En puur probeer te verstaan de gevoeligheid van Gods geest in je hart. Wat bedoelt Gabriel? Wat is nu de boodschap van Yahweh voor u en voor mij? En dan staat er in de Hebreeuws, Shabuah, Messiaq, karaat. Messiaq, karaat. Nou, zegt u waarschijnlijk niks. Moeten we even gaan naar het verbond. Dat is in Genesis 15, hoofdstuk 15, laatste stukje van 15, gaat over het hele verbond. En ik raad u aan om het verbond zo nauwkeurig te bestuderen. Want als u een verbond wilt aangaan met vader Yahweh... wilt u immers weten wat er in het verbond staat. Ja, toch? Of zegt u, hier heb ik een uh, polis. Wil je het even tekenen? Nee, dat doet u niet. U onderzoekt welke polis het meest geschikt voor u is. Denk maar aan uw ziektekostenpolis. U gaat controleren welke polis voor u geschreven. Zo, u moet ook het verbond bestuderen. Want daar staan dingen in die voor u van belang zijn. U gaat niet zomaar, dank u wel vader, ik zal tekenen, alstublieft. Nee, dat doet u niet. U moet het bestuderen. Dat is heel belangrijk. En na het verbond, als u de inhoud bestudeerd heeft... dan zegt vers 18, op die dag sloot... Jawe een verbond met Abraham en zij aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Zo, het woordje sloot wat daar staat en in sommige andere bijbel staat maken, het verbond maken of het verbond sluiten, daar staat in het Hebreeuws karaat. Karaat betekent snijden. Je bakt een brood je bouwt een huis en je snijdt een verbond. Karaat. Dus vader Jawe karaat een verbond met Abraham. Hij snijdt een verbond en de offers werden in tweeën gesneden. Je snijdt een verbond. In vroegere volkeren deden ze het ook. Ze sneden hun gedeelte van hun armen en ze legden op elkaar en ze hadden, twee volkeren hadden een verbond. En als de andere volk in oorlog was, hielp het tweede volk, zijn verbondsvolk, hielp de andere. En als de andere in problemen was, was geen voedsel, dan deelden zij samen hun voedsel. Hetzelfde principes wat je terugvindt in de Bijbel. We gaan een verbond aan met Vader Yahweh. Het verbond is zijn manier, is de manier van Vader Yahweh om een relatie aan te gaan met u. Vader Yahweh heeft een verbond geregeld vanaf Genesis tot en met openbaringen. En door het verbond, dat is zijn ding, Wilt hij een relatie aan. Met zijn kinderen. En we noemen dat een verbondsrelatie. En als je verbond leest. Werden daar een rund. Een, een, een, een, een dier. En behalve de duiven. Die werden gesneden. Ze werden opengelegd. En er ging een bloedpad kwam er te stromen. En ja, weg ging het doorheen. In de vorm van vuurvakkel. Ging hij, liep hij door dat pad. Behalve, maar Abraham niet. Abraham sliep. Hij verjoeg wel de, de, de, de kwade kwade personen in de vorm van roofvogels. Maar daarna sliep hij. Maar het verbond was ook niet voor hem. Want wat zegt Yahweh? Het is voor. U nageslacht. Enkelvoud. Gelaten 3 vers 16. En u nageslacht. Enkelvoud. Is Christus. En gelaten 3 vers 29. En allen die in Christus is. Is naar de. Belofte, erfgenaam. Mooi, hè? Dus het verbond wat Abraham met Yahweh sloot... was in principe niet voor hem, maar was voor Christus. Voor de Messiaak. En als wij in Christus zijn, hebben we deel aan het verbond. Gelaten 3, vers 29. De Messiaak wordt gesneden... Wanneer? Na 3,5 jaar vanaf zijn bediening. Nou, we hebben altijd geleerd dat Messias gekruisd werd. En onze zonden werden gegeven. Prima. De vloek werd opgeheven. Prima. Heeft hij ook gehoord dat Yeshua gesneden is? Maar dit hebben we zo weinig gehoord. Hij is gesneden, zodat het verbond wat vader gemaakt hebt met het volk, weer hersteld kan worden. Er zijn heel veel verbonden in de Bijbel, maar in principe is er maar één verbond. En die verbonden die zijn geïntegreerd met elkaar. Adam, Noach, Abraham, David, je ziet dat die verbonden met elkaar zijn geïntegreerd. Want als je zegt over het nieuwe verbond wat straks komt, heeft het eeuwig leven? Geeft dat eeuwig? Leven, ja. Dus dat verwijst naar het verbond van Adam. Zegt het nieuwe verbond straks een groot volk in het, land, in het beloofde land? Ja. Want het verwijst naar het verbond van Abraham. Zullen straks in het koninkrijk de dieren met elkaar spelen, De leeuws naast de lam? Ja. Dat verwijst naar het verbond van Noach. Want dat is het verbond dat God sloot met heel de schepping. Dus allemaal is het met elkaar geïntegreerd. Maar het is een verbond. Gaan ze naar één uh, boek terug van Daniel 37. Dat is Esegiel. Heel bekende tekst. Je leest het uh, vandaag dagelijks. Esegiel 37 in allerlei bladen. Het gaat over die twee stokken. Weet je? Het stok Juda en de stok Jozef. En stok Juda verwijst naar het zuidelijke koninkrijk, het huis Juda. En stok Jozef verwijst naar het huis Israël, Evrim. En als u dat leest, hoofdstuk 37 van 37. En dan staat er dat die twee stokken bij elkaar wordt gebracht en zal worden één volk. De broeder heeft vanochtend ook gezegd. Maar de vraag is, hoe worden wij één volk? Dat zegt Ezekiel ook in, de, in een van de laatste versen van 37. Vers 26. Ik zal met hen, mis hen, dat is zowel het huis Juda als het huis Evrim... ik zal met hen een verbond van vrede sluiten... Dit is de wijze waarop vader Yahweh de twee volkeren bij elkaar brengt. Als het huis Juda een verbond sluit met vader Yahweh. En als het huis Ephraim Israël een verbond sluit met vader Yahweh. Dan heeft vader Yahweh een verbond gesloten met hen. Met heel Israël. Ziet u dat? Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. Dat is een belofte. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten. En dit gaat over heel Israël. Dit is het laatste stukje van Ezekiel 37. En daarvoor staat eerst nog twee koninkrijken, maar die komen bij elkaar. Dat is de boodschap van... En dit is de manier hoe het tot stand komt. Hoe de twee volken bij elkaar komen. Door het verbond. Ik heb als titel op mijn blad staan... Het zal een eeuwig verbond zijn. Maar er is nog een hint... Ezehiel noemt het een verbond van vrede. Nou, vond ik het een beetje moeilijk. Wat zal ik nou als titel voor mijn laatste schrijf doen? Een verbond van vrede of een eeuwig verbond? Nou, ik heb maar gekozen voor eeuwig. Maar in het blad leg ik ook uit wat het verbond van vrede betekent. Dat is heel belangrijk. Daar staat vrede. In het Hebreeuws. Van rechts naar links. Vrede betekent shalom. Dat betekent vrede. Dus het verbond van shalom. Maar er is iets vreemds aan de hand met het woord van vrede. Of het woord van shalom. Wie ziet dat? Ja, de derde letter. Van rechts gezien. Is een waf. Ik ken de letter waf. Maar er is iets heel vreemds met die waf aan de hand. Die waf, normaal gesproken loopt dat door. Maar hier zien we dat de waf gesneden is. Dit is de enige letter in de totale scroll van de Torah, van de profeten en van de psalmen. De enige letter die gesneden is. De WAF. In de naam shalom van het verbond shalom. Het verbond van Yahweh is hier gesneden. En elke student, als je de Bijbel bestudeert of de scorerol. moet dit opgevallen zijn. Waarom is de WAF gesneden? En elke Judea die zich Rabbi laat noemen heeft dit gezien, want u bestudeert de Torah-rollen, of alle scrollen, ook de profeten. En die is dit tegengekomen? Kan niet anders. Want dit hele woord staat ook nog eens bovenaan de Torah op die bladzijde. Als u ooit in de gelegen bent, gelegenheid bent om de Torah-scroll voor uw ogen te krijgen... Ga dan naar Ezekiel 37 vers 26 en kijk wat er bovenaan geschreven staat. En u ziet dit. Dan wil ik u vragen, privé vragen, je mag er tussendoor. Maak van mij een foto en stuur het mij op. Dan kan ik het op mijn website zetten. Ik heb daar nog geen gelegenheid voor gehad. Maar als u in de gelegenheid komt om een echte scroll in u te mogen zien... ga naar Ezekiel 37 vers 26 en daar bovenaan staat... Shalom. En de waf is gesneden. Waar lijkt die waf op? Op een nagel. Kijk, hier heb je zo'n nagel. Dit is een nagel. En die is gesneden. Wat is er gebeurd met de Messiaak? Dit is een moordwapen. Hè? U mag het wel even vasthouden als je durft. Maar onze messias is hiermee gekruiseld of aan het hout gehangen. Dit is een waf. En deze waf... Is... ...en hij verwijst naar de Messiaak. Onze Messias... ...die aan het hout genageld is. Dat is toch wel bijzonder? Hij, de Messias, zal voor velen... ...het verbond versterken staat er in de... of vertaling, ...in andere vertalingen staat bevestigen... ...een week lang... Ja, goed, wie dan? Maar dat kan je wel zeggen. Is dat ook zo? Is de Messiaak voor ons gesneden? Kan je dat bewijzen? Nou, geloof is de zekerheid, de dingen die je hebt. En bewijs de dingen die je niet ziet. Nou, dan zal je, je zeggen van ja, dat zal wel, maar ik wil het toch zien. Ik wil bewijzen zien dat het zo is. Nou, lezen we verder. Alleen... We moeten weer een stukje gaan graven in Gods woord en de zuivere woord naar boven halen. In onze Bijbel staat een verwarring, er staat het verbond zal worden bevestigd een week lang. Ik vind dat niet correct, want hier komt een van de grootste misleidende onderwerpen vandaan dat een week lang aan het einde van het millennium... een week lang een grote verdrukking zal zijn. Dat komt hier vandaan, van, uit deze tekst. Maar als wij het hebben over een eeuwig verbond... dan praat je niet over een week lang. Het is helemaal niet interessant, een week lang een verbond. Het, want het is een eeuwig verbond. Dus de vraag is niet, hoe lang... Is het verbond? Nee, de vraag is. Wanneer moet het verbond in werking treden? Wanneer wordt het bevestigd? Dat is de originele vertaling. Daniel bad voor het verbond van Yahweh. Onthoud het. Het gaat om het verbond van Yahweh. Het eeuwige verbond. Het verbond van Shalom. Dat gesneden is en Yeshua is het offer dat gesneden is. Hij is aan het huis genageld. En de vraag is, wanneer wordt dat verbond bevestigd? Dus niet hoe lang, maar wanneer wordt het verbond gesneden? Vers 27b, halverwege de week zal hij het slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dat heeft nog te maken met het moment dat het verbond gesneden wordt. En op dat moment is er geen offers meer nodig. Lees Hebreeën 8 en 9. Gaat over het ophouden van het offeren van dieren. En Gabriel zegt tegen Daniel, slachtoffer en graanoffer is opgehouden. Op het moment dat Yeshua van het hout werd genageld. Nou, dan moeten we weer duiken naar de grondtekst. Moeten we weer gaan graven, want het koninkrijk is als een schat dat begraven is in een akker. En de Engelse vertaling zegt, En he, Messias, shall, or shall confirm, dat is bevestigend, dat is goed. Confirm the covenant with many for one week. Nou, in de grondtekst, Hebreeuws, sommigen van u hebben een Hebreeuwse Bijbel, zag ik. Daar staat, for one week is een vertaling, maar voor one week... het lijkt net alsof het maar één week duurt. Dat staat er niet helemaal. Nou zijn er ook in de Hebreeuwse Bijbels verschillende vertalingen. Ik pak nu even de strong-vertaling. Misschien bent u bekend met strong. En in de strong staat... Habar, dat is confirm, bevestigen. Breed is verbond. Rab, dat is velen. Egat, dat is één. Shabuwa, Shabuwa, Shabuwa. Hier heb ik heel lang over, over moeten piekeren. hier wat bedoelt u nou hiermee? Waarom staat er nou drie keer zeven? Als je twee zevens hebt, heb je meervoud. Heb je zevens. Je hoeft er maar twee hebben, heb je al meervoud. Heb je nog een derde erbij, heb je zeven. Heb je zeven zevens. Kunt u me volgen? Er zijn drie zevens, staat er, volgens de stroomvertaling. Als je twee zevens hebt, heb je al een meervoud van zevens. Dus er staat zevens. In, in oudere talen, in, vooral in spijkerschrift, heb je, dan wordt er getekend, ik noem maar even twee aap, Eén aapje, dan weet je één, dat één aapje Er Dan wordt er twee aapjes getekend en dan weet je dat er meerdere apen zijn. Nu heb je twee zevens, heb je meerdere zevens. Dat betekent meer van zevens. Heb je nog een derde zeven, heb je zeven zevens. Nou, wie kan er goed rekenen? Hoeveel is zeven zevens? Zevens, maak ik het nog makkelijker. Zeven shabbats. Hoeveel is zeven shabbat? 49. 49 plus een gat... Is 50. Als je de overtelling telt, dan tel je vanaf de eerste Shabbat, tel je 7 Sabatten, en waar kom je dan terecht? Ja, 49 dagen. Je vertelt 49 dagen, plus de 50ste, en dan kom je op? Shavuot. Je komt op Shavuot. je komt op Pinksteren. Want 50 betekent pinksteren, Grieks. Wat gebeurde er op Schafroth? Nou, geest. Is dat een bevestiging? Ja, want Petrus zei... Dit is het, dit is het. Wat de Joël, wat Joël gesproken heeft. Ouderen zullen dromen dromen, jongeren zullen gezichten zien... en anderen zullen profiteren. Maar wat gebeurde er nou... De geest van Jawek kwam, want Yeshua zegt, wacht, ik moet eerst naar de Vader gaan. Want ik moet gaan, want als ik niet ga, kan de troosten niet komen. En als hij komt, hij zal u alles te binnen schieten wat ik u geleerd heb uit de Torah. En hij zal u de toekomst verkondigen. Dus wat Petrus zei, oude zullen dromen dromen... We focussen te veel op, op, de, op de omstandigheden van de droom, Maar in, werkelijk, in werkelijkheid, wat Petrus zegt, of wat er eigenlijk gebeurde... is dat de geest van God nederdaalde en in de harten van de mensen kwam. En daar gingen de, ging de geest van God de Torah schrijven in je hart. Want wat zeiden de omstandigheden? Wij hebben gehoord in onze eigen taal de grote dingen van Yahweh. En de grote dingen van Jav staan in de Torah. Jeremia 31, vers 31. Ik zal u een nieuw verbond maken. Of een nieuw verbond. Ik zal u mijn geest geven. En mijn geest zal in uw hart de Torah snijden, schrijven, snijden, schrijven. In je hart. Daar is de boodschap. Daar. En dat. u bent de nieuwe tempel. Daar woont de geest van Christus. Daar wordt de Torah geschreven. En daar, als, en dit is het bewijs. Als u de geest van Jawel ontvangen hebt. en hij schrijft de Torah in uw hart. heeft u het bewijs dat het verbond. van vader en jou gesloten is. Want wat gebeurt er in een verbond? De geest, vader zelf. komt bij jou wonen. Dat is het verbond. Kun je dat volgen? Het, het uh, Hebreeus uh, uh, Ketuba is dat een man en een vrouw bij elkaar komt... en ze schrijven alles op papier. Het een doet wat de ander wil. En ze komen bij elkaar... en ze ondertekenen dat verbond. Die ketubah. En op dezelfde wijze... gebeurt het verbond in de nieuwe versie... dat de geest van Yahweh... de Torah in je hart schrijft. Dat is het nieuwe verbond. Dat is de bevestiging. Dat Yeshua gesneden is. Want Yeshua... Is de Messias, zoals je weet. Zo, so, niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Yeshua. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Het leven van wat? Het eeuwig leven, het verbond van eeuwig leven. Zie je dat? Yeshua is de weg van het verbond van eeuwig leven. En het eeuwig leven is... Het verbond wat u sluit met vader, Yahweh en jezelf. Want vader Yahweh wil persoonlijk een relatie met u hebben en dat noemen wij een verbondsrelatie. En Yeshua is daarvoor de weg. Oké, okay, wanneer? Ja oké, okay, dat is dus ongeveer 50 dagen nadat Yeshua gekruisigd is. Vers 27, in het midden van de week zal hij, Messias, het slachtoffer en het spijsover doen ophouden. Wat is vruchtdragen? U moet zich wel elkaar kennen natuurlijk. Welzalig de man die niet wandelt in de raad goddelozen, Godlozen, die nog staat bij de zondaars, die nog zit in de kring van de spotters, maar die dus heren Torah wel gevallig is en diens Tora overdenkt bij dag en bij nacht want hij is als een boom hij is, is als een boom die geplant is aan waterstromen en vrucht draagt dus de Tora overdenken bij dag en nacht is de doen van Tora, zegt Jacobus niet alleen om je moet het doen dat is vrucht dragen Vruchtdragen is de Torah doen. Dat is Gods gerechtigheid. Hoe herkennen we Evrim? Doordat Evrim is hij of zij die vrucht draagt in de verdrukking. Yeshua zegt, in de wereld leidt gij verdrukking. Staan wij in de wereld? Ja, maar we zijn niet van de wereld. Maar we staan wel in de wereld. Maar vruchtdragen, dragen wij vrucht vandaag? Ja, we doen Shabbat. Shabbat is vruchtdragen. Zo, u draagt vrucht in de verdrukking. Draagt u vrucht in de verdrukking? Ja, wat bent u dan? Volgens Efrim? Efrim. Want vrucht dragen in de verdrukking betekent Efrim. Vrucht dragen in de verdrukking betekent Efrim. Ik weet niet bij welke stam u hoort, dat weet ik ook niet. Maar volgens de Bijbel ben ik in Christus. En heb ik naar de belofte ben ik erfgenaam. En als ik... Vrucht draagt in de verdrukking ben ik Everim. Want dat is wat het betekent. En het volk Everim zal teruggebracht worden, hebben we gelezen in, in CGL 37. En, of bij, in, in, in het eerste gebed, voor de eerste sheet. En het huis Juda zal versterkt worden. En ze zullen samen weer één worden met één koning, één heer, één Torah, één wet, één koninkrijk. Oké, okay, zo nam hij Yeshua na de maaltijd? Welke maaltijd? Pesach, dus na Pesach, na de maaltijd, ook de beker en zei... Deze beker die voor jullie wordt uitgegroten is het nieuwe verbond. Dat door mijn bloed wordt gesloten. Hoe kunnen wij over het verbond getuigen? Door de beker te drinken. En eh, ik noem dat het verbondsmaal. Niet het avondmaal, maar het verbondsmaal. Maar we breken het brood. Dat wil zeggen... We hebben deel aan de Torah van Yahweh. Want brood, niet alleen van brood zult geleverd, maar van alle woorden die uit de mond van God komen. Dus brood is verwijzing naar het woord. We breken het brood als getuigenis dat we deel hebben aan de Torah. We drinken de beker, want het bloed van Yeshua verwijst naar het verbond. Zo, dan begrijp je ook de teksten als... als, als uh, Paulus zegt, pas op, doe voorzichtig met het eten en drinken van de verbondsmaal. Want als je op een onwaardige wijze dit verbond tot je neemt, zo daarom, dat is de reden waarom er zoveel ziekelijke mensen onder u is. Want het verbond is de belofte. dat is heel belangrijk. Amen.